Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De IJssel bij Arnhem in Gelderland is volledig geblokkeerd door een vastgelopen schip. Volgens Rijkswaterstaat ligt het binnenvaartschip dusdanig dwars dat er geen schepen meer de IJssel op kunnen. Hoe lang het zal duren om het schip weg te trekken is niet duidelijk. De klus is extra moeilijk door de sterke stroming. Hoe het schip is vastgevaren is niet bekend. Daar gaat de inspectie Leefomgeving en Transport onderzoek naar doen. De buitenlandchef van de EU vreest dat Libanon in een regionaal conflict dreigt te worden gesleept door de oorlog in Gaza. Hij maakt zich zorgen om het toenemend aantal gevechten langs de grens tussen Libanon en Israël. Daar vallen de Libanese Hezbollah-beweging en het Israëlische leger elkaar over en weer aan...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 Side by side, we'll make it to the morning light. A step at a time in the blink of an eye. We'll let the moment live and let the moment die. It could break our hearts, but if falling apart can help us feel, come on, let it hurt and let it.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 To the morning light It's alright If you're a little down Then so am I Side by side Side by side We'll make it to the morning light Het is weer mooi, hè? De nieuwe single van uh, Zombie, de Nederlandse band. En Tonight. Ja, vanavond Disco on Ice, dus uh, vanaf 4 uh, uur. Vanaf uh, nu is iedereen uh, daar uh, bij de ijsbaan van harte welkom. En uh, wordt er uh, lekkere muziek gedraaid en wordt er gedanst op de muziek van de diverse DJ's die daar aanwezig zijn, uh, Roy? Ja, gezellig, toch? Ja, toch? Ja. Zeker. naar nou, bij ons uh, is het ook nog gezellig... Ook nog net in de kerststemming, het mag nog even een dagje, dus daar genieten we dan ook meteen even van. En dan zijn we weer ja, kerst, kerst af en dan... Moeten we weer een jaar zonder de kerst. Ja, en uh, wat minder eten waarschijnlijk. En wat minder eten, ja, ja, dat is altijd goed uh, natuurlijk. Ja, wat we de komende, komende uur nog uh, gaan doen uh, in ieder geval. We hebben zometeen pitreport, uh, we gaan uh, nog het beest van de week uh, behandelen. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, wie jij dit keer hebt uh, gevonden daar op internet, uh, Rob. Nou ja, ik ben benieuwd wie jij uh, gaat doen, dus uh, ja. uh, daar hebben we het oh. meteen wel even over. <laughs> nee, nu, nu moet ik meteen denken aan bellen en het beest. Uh, maar, uh, maar we gaan in ieder geval nog een leuk uurtje... Maken. Zeker weten, uh, half vijf. Het uh, dier, daar komen we zeker uit. Want het uh, Dieren thuis, heeft uh, heel veel leuke dieren die weer wachten op een uh, baasje. En uh, graag een nieuw plaatsje willen hebben ook in het uh, nieuwe jaar 2024. We're not going for that no more, 'cause we realize two things that you aren't doing anything for, and we better do our thing. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. So you'd better think, think. Ja, ja, even kijken hoor. Want normaal gesproken zouden we nu de PIT-report doen. Even die systemen weer opnieuw opladen. Want Rennen Lawson die hebben we ze dadelijk in de uitzending. Alleen de computer is ook vastgelopen hier. Dus dat is leuk. Ik word er ook gewoon uitgeslingerd. Dus we hebben even geen muziek, Roy. Lekker. Ook dat nog. Huh? Ja, ook dat nog. Ook ja, dat, dat zou je dan. net zien. Dus nou, er komt weer wat aan. Dus even kijken wat we aan gaan zetten.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 Oh, nothing's ever felt more real. Hold me close, crazy life. Nou, we weten meteen uh, wat het uh, probleem was, uh, Roy. Internet even weg. Ja, daarna. was dan ook echt alles weg. Alles, hè? ja, alles. telefoon weg en meteen ook uh, het systeem. Maar goed, ja. we kunnen naar Beverwijk toe gaan. Gelukkig. Race Radio. Petrieport. En niet zomaar naar nou, Beverwijk. Nee, we gaan naar het theater van de Autosports. Ja, ik ben benieuwd. Ja, daar zit uh, uiteraard wekelijks uh, bij, bij ons uh, Rendel Lossen. Goedemiddag, Rendel. Goedemiddag, goedemiddag. Jongen, jongen, ja, die verbindingen ook doen. tegenwoordig. Alles gaat via internet en als dat heel even wegvalt... dan hebben we helemaal niks meer, hè? Ik krijg een van de Dodomas muziek Ik denk, gaat niet goed daar in die studio. <laughs> Echt waar? Ja. Oh, wat, wat raar, joh. Ja, heel apart. Maar goed, gelukkig, je bent er. Ja. Zo. Nou, ik zat weer even op jouw Facebook-pagina te kijken okay, natuurlijk. Oké, okay. weer heel, heel veel mooie dingen die bij jou te koop zijn... in de zaken in Bevenwijk. Het, gaat maar, door, Het en, gaat maar door, En in ruil van diverse verstappen modelen en dat soort ja. dingen. Kan je daar wat over vertellen? Hoe vaak heb je een materiaal? Uh, heel vaak. Ik heb sowieso natuurlijk de hele winkel vol staan met Max Verstappen materiaal. Maar er zijn nu ook wat verzamelaars die een beetje uh, vaak hele grote collecties aan het opruimen zijn. En dan krijgen we regelmatig krijgen we dan wel heel rariteiten binnen. En uh, de, ik had nu weer een hele grote collectie van allemaal uh, helmpjes en modellen en toestanden. En uh, ja, Max is bij mij uh, toch ook, ook natuurlijk best nog wel een beetje geliefd. En ja, uh, dan uh, gaat dat spul, dat koop ik dan in. En uh, ja, dat moet ik zeggen, dat gaat ook wel heel erg hard weg. En dan komen ze uit heel Nederland komen ze hier naartoe. En dat is heel goed, omdat op het moment dat ze uit heel Nederland komen, hebben wij de Limburgse fly in de winkel. Dus Kijk, ja, leuk. en dat is lekker. Dat heb je ook gezien, waarschijnlijk. Ja, uiteraard. <laughs> en, een bakje erbij, en dan ja, het lekker bakken koffie, koffie erbij, dan is het altijd helemaal goed. En dan komen er een paar Limburgers, helemaal uit Midden-Limburg. En die, uh, ja, daar zitten natuurlijk ook heel veel Max Verstappen-verzamelaars. Ja. Ja, en die heeft, moet thuis nu heel wat uitleggen, want die heeft er iets te veel geld uitgegeven. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Maar uh, dan ben je ook weer tevreden, toch, uh, Rendel? Ja, nee, ja, als ja, ze nee, maar blij ja, zijn, natuurlijk. Dat kunnen we ook weten. Hij hoort er natuurlijk altijd een beetje bij. Maar je moet die jongens ook een de vrouwen. Kijk, en ik heb, ze zitten hier in te lachen, ze zijn er nog. Oh, okay. Ja, ze hebben een paspoort laten zien. Hè? Dat gaat helemaal goed. Dus uh, dat is helemaal gelukt. En uh, er zijn nog een paar mensen hier aan het kijken. Ook iemand die nog nooit hier eerder geweest is en die weet het, uh, die moet heel veel uitleggen daar thuis. Maar zijn vrouw is erbij, en die zit heel erg te fronsen, dat gaat ook niet goed. Dus dit is weer heel gezellig. Met vlaai, met koffie. Nou ja, nou, lekker hoor. Ja, je hebt het over uh, rariteiten. En uh, ja, daar heb je ook uh, vijf dagen geleden een berichtje geplaatst. Over uh, twee uh, stuurtjes, bijzondere stuurtjes. Ja. En eentje, ik denk die naam hè, is leuk zo: uh, van uh, Thierry Boutsen. En ja. dan, uh, ja, dan uh, heel veel mensen denken: Thierry Boutsen, nooit van gehoord. Maar bij mij ging er meteen een lichtje branden, natuurlijk. Dat is die. Uh, Racing Belg uh, uit het verleden. Ja, ja een heel grote. Thierry Bouts was een groot coureur uit België. Maar je hebt de bekende naam Jackie is gehad. Maar Thierry was er natuurlijk ook wel eentje. En uh, dit was een stuurtje uit zijn Benetton uit 1987. En dat is wel heel leuk, want zijn stuurtje was nog heel erg simpel. Er zat één knopje op dat hij kon praten met zijn pitcrew En verder helemaal niet. Om de rest deden die jongens natuurlijk allemaal nog gewoon handgeschakeld. Geen gesodemieten met flippertjes achter het de stuur. Het waren nog echte coureurs, die moesten nog echt hard werken. Ja, ja, ja. ja. Ja, en het leuke is dat het stuurtje uh, is ook weer verkocht en is inmiddels onderweg naar uh, België. Dus daar oh. zit een echte Cherry Boutsen van en ja, die moest dat absoluut hebben natuurlijk. Ja, dat is gaaf, dat het weer naar ja. België gaat. Ja, gaat weer naar België toe, dus... Uh, maar dat zijn wel unicums, dus als je dat soort stuurtjes binnenkrijgt uh, uit die periode is gewoon... Uh, aan materiaal van Formule 1 te komen is gewoon heel erg moeilijk. Ik had ook pas geleden natuurlijk die, die neus van de doom van Jan Lammers uit 2004. Zo de hele voorkant, nou dat is ook natuurlijk fantastisch en uh, dat is ook inmiddels naar een verzamelaar toe. Uh, dus we zijn altijd wel een beetje op zoek naar die hele oude gekke race-relikwieën, uh, Pakken van coureurs, ik heb natuurlijk hier honderden helmen staan van verschillende coureurs hebben we hier in de zaak. Uh, en uh, dat, ja, dat, dat is gewoon dat de mensen toch een beetje daar Beverwijk trekt. Ik moet de een winkel gaan beginnen, denk ik, of niet? Ja, ik denk het ook. Ja, ja. nou zeker. Zo vlakbij het circuit of zo, uh, een ja, plekje. Ja, de studio, kan ook allemaal. Nou, helemaal super. Ja, ja. hartstikke goed. Ja. Nee, ja, Rendel, uh, nou mooi dat het uh, stuurtje een mooie plek heeft uh, gekregen. Ja. Want dat vind ja, jij natuurlijk als liefhebber ook altijd belangrijk... dat het uh, bij de ja. juiste personen terecht komt. Jawel, vind ik heel belangrijk dat uiteindelijk wel een, een, een mooi plekje krijgt... bij iemand die uh, er ook heel erg van kan... Genieten. En uh, deze meneer, die kan, uh, ik ken hem een beetje, hij is een heel erg grote verzamelaar van uh, Belgische Formule 1-coureurs, helmen, pak uh, en ook dit soort dingen. En uh, ja, de, dat, wordt, dat he, komt op een goed plekje terecht, dat vind ik heel erg belangrijk. Uh, als iemand het weer koopt en denkt van nou, uh, ik klaar. Ja, dat is, uh, dan vind ik het een beetje minder. Maar deze is er echt heel blij mee. Dus, uh, en ook mooi, ik verstuurde het. En een dag later had hij het in huis en dan krijg ik echt duizend mailtjes... van wat geweldige toestand en foto's dat hij die in zijn collectie heeft. Nou, dan is het een goed plekje gekregen. Mooi Z hoor. Zeker weten, ja, zeker ja, absoluut. weten. Absoluut. Nou hadden we ook uh, gisteren uh, trieste uh, nieuws... en het heeft ook meteen uh, met uh, de Dakar rally uh, te maken. Want uh, uh, ja, de, de Franse autopiloot, zoals uh, de, de Belgen dat uh, schrijven... Uh, René Metchier, ja. moet ik het zo uitspreken? René Match, René Match. René Ja. Metch? ja. Ja, overleden, ja. ja. 80 jaar geloof ik. Oh, ja, twee, 82, dus valt wel mee. Ja, ja heel, heel, heel, heel groot coureur. Uh, uh, sowieso in de Dakar, maar ook op Le Mans. Uh, ook in uh, vroeger Formule 3, in de jaren 70 praat je dan, begin jaren 70. Grote jongen, uh, uh, echt gewoon een coureur die ook... Weet uh, je, een coureur uit het tijdperk uh, had het vier wielen en stuur, konden ze er hard mee gaan. Uh, René Mets ging in alles erg hard. En die heeft natuurlijk uh, heel erg de Dakar gedragen... Uh, die heeft ook een tijdje de aan georganiseerd. Uh, was hij een van de organisatoren erin. En die zette zeg maar de routes uit. En die maakte de deelnemers echt niet gemakkelijk. Maar hij heeft zelf natuurlijk ook in trucks gereden. Met de Porsches natuurlijk. Die hele beroemde 959 Porsche. Die in die Rosmans kleuren uh, heeft hij meegedaan. Ja, heel, heel, heel groot coureur. En daarbuiten een ontzettend aardig persoon. En uh, weet je, een ja, groot verlies voor de Franse Autosport. Ja, want als je, ja, als je drie keer ook Dakar uh, wint... 81, 84 en 86... Ja. Dan... Uh dat ja, ben je echt heel groot. Ja, dat ben je goed. En vergeet je niet, jongens, Dakker in die tijd is niet de Dakker van tegenwoordig. Hè. Het was gewoon. Uh, dat was gewoon in Afrika. En dat was uh, ook serieuze uh, zware races. Maar dat, die hadden. Ja, hij reed bijvoorbeeld voor Porsche wel met fabrieksteun. Maar dat is de steun zoals nu tegenwoordig een amateurteam rijdt. Zo moet je het principe bezien. Uh, maar ja, die jongens die waren uh, gewoon. Dat waren echte avonturiers. Die hebben alles een beetje op poten gezet voor de rest van de familie die nu bezig is, zullen we zeggen. Ja. Hele grote jongens, hele grote jongens. Nou ja, uit de tijd van uh, Parijs-Dakar, uh, toen heette ja, het Parijs, nog Dakar. zo. Ja, en, uh, en, uh, uh, ja nou, nou is de, de Dakar-rally. Uh, ja, bezig. Ze zijn begonnen. De proloog is gisteren geweest. En ik heb van vandaag nog niks gezien, nog niks gehoord. Ik, mm, heb nou, van, uh, ja, ik, ik had er wel nieuws over, want uh, gisteren hadden we natuurlijk een Nederlandse winnaar hè, met uh, ja. de ja, proloog van uh, Dakar. Dat was Van Kasteren, die, die won de proloog. Ja. En uh, ja, goed nieuws, want hij heeft zojuist bekend geworden... ook de eerste etappe gewonnen vandaag. Nou, oh, dat is goed. Dat is mooi. want dat gaat, de, de, de, Bij de vrachtwagens, heb ik begrepen, gaat nu pas de tijd tellen. Dus, uh, want gisteren hebben ze wel een proloog gehad... maar dat waren voor de stadposities. En uh, nu gaan ze ook de tijden tellen van wat ze al voorsprong hebben. Dus... Uh, ja, ik denk Van Kasten een van de grote. Ja, bij de trucks toch wel een van de grote favorieten gaat worden. Maar, uh, uh, ik weet niet waar precies. Ik zou eerlijk zeggen, Loprennen zou natuurlijk met die Tatra zou absoluut wel heel veel tegen gaan schrijven. Ik weet niet waar ze geëindigd zijn. Ik heb nog geen uitslagen gezien. Uh, maar Van Kasten, ja, het zou mooi zijn als hij een weerwind. Uh, hij moet even zijn titel verdedigen. hè? Ja, ja, ja, ja, een... ja, inderdaad. Nou ja. Daar, daar het is, gaat het even om. Het is allemaal net binnengekomen dat, uh, dat nieuws. Voor de rest, uh, de uitslagen, die hebben we inderdaad uh, ook nog niet, Randol. Dat is een lange etappe, geloof ik, 300 kilometer. Dus we zijn nog even onderweg, denk ik. Zullen we wel weer een paar vanaf moeten slapen in de Hoestijn? Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, even <lacht> ja. kijken, want het is, uh, nou, staat, hier, staat hier veel langer, joh. Je hebt het over 300 kilometer. Ja, maar er zit ook nog. Dat is volgens mij de Special States. En er zitten nog iets van 100 nog wat kilometer. Gewoon uh, Liaison noemen ze dat. Dat ze dan van, uh, van de finish naar hun bivak rijden. Dus, uh, Maar volgens mij, de Special States is van 300 nog wat kilometer vandaag. Oké, okay, ja, nee. Hier staat ja. 405. Maar, uh, ja, maar er zit dus ook die Liaison bij. Hè? Oh dus ja, oké. Okay. Ja. En dan moeten ze. Uh, dit is dan een klein Liaison. Ze hebben soms ook wel eens dat ze vanaf een finishplaats nog 300 kilometer naar het moeten rijden. Dus er zijn vaak heel hoeveel kilometers, hè? Maar, uh, ze kunnen wel eens een etappe hebben van 900 kilometer en dan is er 600 kilometer special steeds. en dan ook een keer 300 kilometer gewoon over de openbare weg. Naar, uh, dus zeg maar van, uh, van hier zeg maar van Zandvoort uh, naar uh, Luik. Zo, dan naar zo rug, he? He? Moeten ze dat ook nog even terug om dat ook te doen? En de, dat is in een je best nog een stukje, hoor. Ja, de, dan ben je even onderweg. <laughs> dan ben je even Na, onderweg. Nou ja, de, de Nederlanders ja, vragen. Vragen. De Nederlanders staan altijd uh, goed uh, bekend hey, met, uh, met de vrachtwagens en in, uh, ja. in de Dakar. Maar we hebben er ook veel, hè? Ja. We rijden er veel mee. Ja. Dus, uh, en, uh, dus uh, ja, het zou mooi zijn 1-2-3 op het podium. Dat zou mooi zijn voor Nederlands gebeuren. Zeker weten, hè? Dak Dakar is Dakar. Het kan ook de volgende dag alweer afgelopen zijn. Hè? Eén stuurfoutje, één kei, één afrondje en het is klaar. Dus het is uh, niet makkelijk. Zullen we daar maar op houden? Ja, hoe is het uh, de afgelopen jaar eigenlijk gegaan met de Nederlanders? En dan met name voor uh, de vrachtwagens? Uh, vrachtwagens hebben uh, we gewonnen natuurlijk. Die won hem. En uh, ik moet eerst zeggen, uh, wie zaten er... Ik, ik weet het, huis nog niet met mijn hoofd, maar... Uh, Nederland zaten, geloof ik, iets van vier of vijf in de top 10. Dus dat is goed. Oké, oké, oké. Ja, dat is goed. Dan uh, moet ik gewoon zeggen, dat zijn er zijn ook wel heel veel Nederlanders, hoor. <laughs> dus, uh, dat, uh, hey, we hebben natuurlijk de Russen er niet bij, hè. Dus uh, dat moet je ook niet vergeten. Dat natuurlijk uh, vroeger wel de mensen die, moesten, die verslagen moesten worden. Die ja, zie je bij meer sporten. Ja, heb je nu ook bij schaatsen, dus uh, datzelfde eigenlijk, ja die, uh, ja, en die, zijn die sporters dus die worden wel gemist vijf. natuurlijk. Ja, ze worden wel gemist, hoe, uh, ja. je kan politiek bezig zijn, maar die kabassen waren wel verschrikkelijk mooie raceauto's, dus ja. uh, echt die trucks ging echt hard. Ja, die zitten er nu allemaal niet bij, dus dat, is, dat scheelt natuurlijk wel heel hoop. Maar dan nog, als je hem wint, ook zonder die mensen, ja, top. De hele prestatie. Hele sensatie, ik sowieso als je hem uitrijdt vind ik het dak al heel mooi. Moet, uh, dus uh, ik ben benieuwd hoe ook uh, de kolonelbroertjes gedaan hebben. Nog geen idee? Nee, ook nog uh, geen nieuws van binnen. Nee, ze waren dus uh... waren dus dat ging ook niet goed. <laughs> waren ze de kwijt? Vertel, ja, hoe deden ze dat? Waren, ze waren gisteren verkeerd gereden. Tom had het verkeerd genavigeerd. Oh. Dus hij had het puntje overgeslaan. Dus ze we moesten weer terug. Dat heeft ze er, geloof ik uh, drie minuten gekost. Oké. Okay. special steeds van 27 kilometer is drie minuten heel veel, dus... Moesten ze 50, 60 se starten of zo? Dat, uh, en ze wilden een beetje meer staan. Dus ze hebben wat te doen. Ja, niet echt een uh, lekker begin dus voor uh, nee, de coronelletjes. Nee, nee. Ja, het kan gebeuren hoor. Ja, tuurlijk. Kan gebeuren. Dus, zo, uh, zo is het ook, we gaan, Randall. We gaan het afwachten. Gaan het Zeker. Afwachten. Nou, dankjewel weer voor uh, deze week, voor uh, de pit reports. Volgende ja. week komen we uiteraard weer bij het terug en dan uh, meer uh, nieuws van uh, Dakar en uh, ja, andere dingen. Het andere autosportnieuws wel weer een beetje uh, op gang. Dus dan uh, gaan we over leuke dingen hebben. Zeker nou, over Dakar. Ja. We hadden het vorige week over waar het uitgezonden wordt. Inderdaad, inderdaad, weer bij RTL7. Ja. Kan je het uh, dagelijks zien om uh, 7 uur? Uh, uh, of ja, zo even voor half acht uh, is uh, de uitzending. Dan uh, kan je alles volgen van de Dakar Rally. Dankjewel, Rendel. Tot op schoot, eten en klaar. Zo, zo is het. Oké. Okay. Dankjewel weer. Dankjewel. Hoi, hoi. hoi, hoi. En tot uh, volgende week. Rendel vanuit uh, Beverwijk. En hier is uh, de fast car. You get a fast car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 Lay out before, send your arm feelin' nice wrapped around my shoulder And I, I, had a feeling that I belong. home I, I, had a feeling I could be someone, be someone, be someone You got a fat score, I got a job that pays all my bills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 Dat Hou van het leven, het leven Nou, een mooie keuze deze van ja, uh, Jan Smit uh, Heb ik nog wel één vraag aan jou ja? Ja. Uh, Heb jij een speciaal hoofd? Een speciaal hoofd? Ja, Jan heeft uh, zijn hoofd uh, willen vastleggen Oh bij, uh, ja, dat klopt Bij de Europese, uh, of nee, nog verder In ieder geval de wereldwijd uh, vastleggen I ja. merk, Maar dat is hem niet gelukt Nee, ik heb gehoord dat hij dan uh, grotere flaporen had moeten hebben Of zo ja, Of een, of een hele grote neus ja, Of uh, ja, ja, weet ik veel ja, wat ik ben benieuwd uh, of het uh, bij Leon uh, wel gelukt is, uh, jouw vastleggen. Ik, ik, weet, ik weet niet waarom ik flappen oor zou moeten hebben. <lacht> nee, ja, nee, er wordt maar wat gezegd. Hè. Hoor je dat? Ja, ja, ja. ja, ik ja. Hey Leon, goedemiddag. Ik weet, ik, ik weet dat jullie vandaag uh, heel druk zijn uh, geweest... met de voorbereiding ja, voor uh, het uh, nieuwjaarsconcert uh, morgen. Ja, wij, wij hebben met, uh, met een aantal mensen in de koelkast uh, gelopen. Want jezus, wat was het koud in die keek. Oh. Maar goed, alles staat. Uh, we gaan morgen is dan het uh, nieuwjaarsconcert. En nou ja, gebruikelijk was dat het altijd over de radio werd uitgezonden. Maar we hebben nu een vier vier-camera tv-opstelling gebouwd. En uh, dat ziet er echt ontzettend leuk uit. <lacht> dus. Uh... Ja, ik denk dat het een heel mooi, uh, hoe heet het, uh, concept gaat worden. Ja, dat, uh, dat wordt, uh, dat wordt uh, mooi uh, live uh, te volgen. Op, uh, onder meer internet, begrijp ik, en op tv. Ja, op tv, dus op uh, beide kanalen. Uh, dus uh, zowel op, uh, hoe heet het, uh, Psycho als op KPM. Uh, uh, KPN. Maar het, uh, ja, er zijn natuurlijk ook uh, diverse uh, YouTubers, uh, op YouTube is het te zien. Maar er uh, zijn ook diverse die dat doorverbonden hebben. Ik dacht de uh, Zandvoetskrant ook, geloof ik. En zo. Dus we hebben een behoorlijk uh, bereik, zou er moeten opgebouwd zijn, zo langzamerhand. Dus dat is heel leuk. Mooi, dus uh, mocht, uh, mocht u of jij uh, morgen niet uh, naar de kerk kunnen komen... Gewoon even een van de kanalen uitzetten en dan kan je het gewoon uh, live volgen, kan het toch? helemaal, helemaal volgen. Wow. Ja, we, beginnen, we beginnen om twee uur. Het echte concert begint om half drie. Uh, we beginnen om twee uur, toe, daar draaien we wat interviewtjes. Uh, met onder andere de, de pianist van het, uh, het Mannenkoor, Joep van der Linden. En uh, we hebben uh, uiteraard Hans uh, Rubbeling uh, in. Uh, die we even, de voorzitter van het uh, organiserend comité, die even achter de microfoon komt. Dus er zijn nog wat gesprekjes. Nou, om nou, half drie dan uh, begint het Zandvoorts Mannenkoor. En uh, nou, vervolgens uh, Agatha-koor, Beachpop-zingers, Zandvoorts Vrouwenkoor en New Wave. Dat is ook altijd heel leuk. Deze keer weer twee jonge jongens die uh, piano komen spelen. En uh, ja, dat is altijd uh, toch wel erg mooi om te zien. Ja, de jongens van de jaren 18, 19 die daar uh, tenminste, ja, zoiets zijn ze. Nou, prachtig, prachtig. Ze zijn uh, vanmiddag al geweest, uh, want uh, hebben we hebben natuurlijk al de uh, nodige soundcheck gedaan en zo. Nee, het gaat er heel mooi uitzien. Ja, zeker. Nou, je noemde het uh, Sanfus Mannenkoor, maar dat is het uh, gemeentekoor geworden natuurlijk. Ja, dat is het ook. Hè. Het is wel zo dat uh, het Mannenkoor zingt, het Vrouwenkoor zingt en ze zingen gemengd. Oh, oké. Okay. Uh, zo, zo doen ze dat. Ja, ja, ja. ja, ah. ja. Ze, mogen, ze mogen ook nog even... Uh, hun, uh, hun eigen dingetjes laten horen En uh, dat is na de pauze. Zo gauw de pauze afgelopen is, dan... Uh, ja, kan niet, de, de tijden zijn niet precies helemaal te zien. Want, ja, je weet niet hoe het allemaal lang duurt. Uh, maar dan gaat eerst het Sanford's Malle koor erin, dan weer het vrouwenkoor, dan weer het Agatha-koor. dan een nieuw wave en dan de beachboxingers die... Uh, dat zijn de laatste, die eindigen dan. Ja, programma. De, ja, de mensen die daar komen, volgens mij, Leon, die krijgen allemaal ook een, een, een programmaboekje, waarin Waar het in staat ja, uh, wat er allemaal gebeurt. En uh, ja, ze moeten allemaal van de keelers smeren, want uh, het, het, het slot is natuurlijk toch het Zandvoorts uh, uh, volkslied. En, nummer, en nummer, het compleet 1 en 4, ik wist toch ineens dat het net als, uh, hoe heet het, het... Uh, Nederlandse uh, volkslied uh, eindeloos lange coupletten heeft. Maar 1 <laughs> en 4 vonden ze deze keer genoeg. Uh, en daar eindigt het concert mee. Oh, dat is leuk. ja. ja. En allemaal dus uh, live te volgen. Daarom uh, bel, ik, uh, bel ik jou eventjes. Uh, met een heel team uh, van uh, de vrijwilligers van de Sanvoortse omroep... Uh, gaan we dat uh, gewoon uh, uh, regelen. Uh, ja, het is uh, zeg maar het, uh, hoe heet het, het Alternative Event team... Hè, die ook al donderdagavond... Uh, ook in de studio de zaak van op te nemen, die, die lopen daar rond. Uh, dus uh, Albert, uh, Albert de Gelder, uh, Thomas de Jong, uh, Marcus en, uh, en mijn persoon. Dus nou, we zijn er druk mee. Wordt, wordt heel mooi dus uh, vanaf twee uur uh, live uh, te zien. Kanaal Absoluut. 40 Sigho uh, en 1367 KPN. KPN. Verder YouTube kanaal, moet je even kijken op, uh, op de, de ZFM app of... Uh, of Facebookpagina van ZFM kan je trouwens ook het YouTube-kanaal nu al aanklikken. En dan zie je al de, de voor, uh, voorschermpjes, zeg maar. Uh. Ja, inderdaad. En uh, het is ook gewoon op uh, nieuwjaarsconcert uh, 2024 van uh, de stichting uh, die het organiseert. Optisch. Zeker. Dus, nou, ja, er is aanbod genoeg. Zeker. Gaat een heel, heel mooi programma worden morgen. Oké. Okay. Dank je, dankjewel, Leon. Dank Heel veel wel. succes. Dank. Hoi, hoi. Dit is de moment. Dit is de day. This is the when I knew I'm on my way Every I have made ever. Is coming into play.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 make some sense but This is the moment when all I've done All of the dreams, screaming and screaming becomes one This is the day Just see it shine When I'll love live for Becomes mine This is the moment This is the hour When I can open Tomorrow like a flower And with my hand to Everything I plan to Fulfill my grand design. See all my stars align. This is the moment. My final turn. Destiny beggar. I never reckon. Second man. I won't look down.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 Ik zou uh, René uh, deze plaat samen met uh, Donnie gedaan hebben, denk ik. Maar uh, toen deed hij hem nog alleen. Dit ja. is de moment, inderdaad. De single van uh, René Vrogen was toen de tijd echt een, een hele populaire plaat bij mij, hoor. Ik vond, hem, uh, vond het wel een oké okay plaatje, deze. Ja, nee, zeker is een beuker. Het is eigenlijk een musical nummer, hè? wist je dat? Nee, dat wist Officieel ik dan weer niet. Officieel een musical nummer. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou ja, over uh, musicals uh, gesproken straks. Na vijf uur natuurlijk. Nee hoor. Na, na, na, na vijf uur. Oh, de, ja, lang na vijf uur. Hey Frits, de beste ah, wensen. Ja, ja, de beste wensen Voor uh, iedereen natuurlijk. Zeker. Ja, We hebben het is uh, allemaal overleefd. He? Overleefd en ja, dat ja. betekent weer entertainment for you time. Zo ja, duidelijk. Dus gaan we weer lekker de muziek draaien. Ik ben heel benieuwd uh, wat je allemaal gaat doen. Kan je er wat over vertellen? Nou, dat kan ik wel. In ieder geval, uh, Mandy, uh, zangeres Mandy, zou komen vandaag. Maar uh, ja, net op het laatste moment uh, gecanceld vanwege uh, toch wel een, uh, een extra uh, binnenkomsten, zeg maar. Eh, inkomsten. Dus uh, ja, die treedt op. Dus we gaan er wel eventjes bellen om, uh, om kwart over vijf. En haar nieuwe single: Volle kracht vooruit. Uh, die zal ze daar uh, waarschijnlijk ook gaan vertolken. En uh, Mikey Mike gaan we bellen. Dus niet Mighty Mike, maar Mikey Mike. <laughs> en Zijn nieuwe single uh, heet uh, Spiegel. Uh, Roland Verstappen gaan we bellen over zijn nieuwe single. En uh, Jij hebt een vriend. En uh, over het album Dansen door het Duister. Oké, okay, nou dat klinkt best weer uh, oké. Okay. Ja toch? Ja. Vol programma. Ja, ja, ja. Vol, programma dus, uh, vol programma weer. Vol programma inderdaad. Bellen en uh, leuke platen draaien. En ja, uh, ruimte voor uh, de verzoekplaten. Ja, ja ook. In, ook in het nieuwe jaar? Hoe ja, doen dat? Nieuwe jaar. Hoe doen gewoon we dat? Zfmartiesten.nl aan elkaar. en Dus gewoon Zfmartiesten.nl. En een formuliertje invullen. Nee, dan komt hij rechtstreeks hier in de studio terecht. Ja, dan rommelt hij hier binnen. Soms ja, er, ja. Zonder ja, Nee, nou, ja. Maar. Ik, ik zie, daarom weet ik waarom die gleuf <laughs> nog in de deur zit. Dan uh, rolt uh, al dat papier binnen voor ja, jou ja, natuurlijk. Ja, daarom zit het erin. Joh. ja, ja. ja Oké. Okay. <laughs> Nou ja, het wordt heel mooi, dus uh, zfmartiesten.nl kan je een plaat aanvragen en de diverse artiesten die uh, langskomen. Wij kunnen ook nog een uh, paar artiesten gaan draaien. Ik heb trouwens wat uh, klaarstaan, uh, Fred. En dat, dat is? Dat ken jij natuurlijk uh, ja, ook nog wel. Ja, dat toch een nee, beetje disco-funky. Nou ja, dat kunnen we ook doen, maar okay. dat had ik eigenlijk niet uh, opgezocht, of wil je dat horen? Nee, ik ben, nee, ben nee, ook benieuwd dat jij je pet had, hoor. Nou, nou uh, ben ik ja, ook nee, benieuwd. Uh, nee ja, onze eigen Johan uh, Kettenburg gaat er klaarstaan. Ah, Johan. ja. ja. Nou, die gaan we gewoon draaien. Hier is dus, uh, Jij bent mijn engel, mijn liefde. Als ah. ik naar je kijk, die mooie ogen doen me smelten van geluk. Je bent de mooiste om me heen, van jou zijn er geen twee. Je bent bijzonder, voor me de koning te rijk. Want als ik bij je ben, kan ik mijn zorgen vergeten. Dan blijft het wel een sprookje, lieve Vriendin, zonder jou te moeten leven, nee dat heeft geen zin Je bent mijn engel, mijn liefde, mijn knuffel die in een Bij jou zijn dat is alles wat ik wil Jij bent mijn klankboord, mijn maatje, mijn beste vriendin Zonder jou te moeten leven, nee dat heeft geen zin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 zonder jou te moeten leven. Nee, dat heeft geen zin. Jij bent een engel, mijn liefde, mijn knuffel weer in één. Bij jou zijn dat is alles wat ik wil. Jij bent mijn klankbord, mijn maatje, mijn beste vriendin. Zonder jou te moeten leven. Nee, dat heeft geen zin. Jij bent een engel, mijn liefde, mijn knuffel weer in één. Bij jou zijn Lang voor Zij flitsen op een motor die draait Toch waar zit een haan in je hoofd kraait ik, ik weet nu, dat er een engel bewaarding bestaat Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat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 Zo'n engel bewaarder op je bed Ik kan het weten Ik ben er zelf eens door de rest. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet het ook, dat zo'n engel bewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door. Met uh, Oud en Nieuw waren er heel veel uh, feestheren. En uh, ja, Marco hey, ja. die mocht nergens ontbreken hè, volgens mij. Ja, ja. ja met uh, Fred als uh, voorop in de Polen. Hè. Ja, zeker weten. Fred, uh, hij uh, was uh, voorop. Ja, ja, ja. Uh, ja, hij was uh, ja. Uh, <laughs> ja, goed. op uh, Fred. Zorg je, je mij niet lopen. Ja, doen. uiteraard. Uiteraard. Helemaal live. Uh, Marco schijpmaker. Wat heeft hij toch neer te pakken hè, met deze single. Ja, heerlijk. Zeker, heerlijk. zeker weten. Nou, het zit er alweer op voor ons. Ja. Wij gaan uh, plaatsmaken voor uh, Fred. En hij nee, is dan meteen met uh, Entertainment for You. En wij uh, zijn er volgende week weer met dit programma in ieder geval. En over een paar weken ben jij er weer bij. Gezellig, pas. zeker. Nou ja, ik ga het contract uh, alvast weer tekenen met je. En dan ja, komt het helemaal prima, goed. Prima, prima. Dankjewel Roy. Het uh, was uh, heel gezellig. Is goed. Dan. En een uh, hele fijne zaterdagavond nog. Tot, Veel plezier. Keer. Dankjewel. Veel plezier zo meteen bij Freds tussen 5 en 7 uur. De volgende week ben ik er dan weer met een special cast tegenover mij. Tot dan!